Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 4 oktober 2013. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask bartimeusnl Wilt u meedoen aan het Vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask Goedemiddag allemaal, dit is weer het Bartimeus iPhone en iPad vraaguur van vrijdag 4 oktober 2013, Dierendag vandaag. Um, ik zie dat Nancy er nog niet is, maar we hebben genoeg vanmiddag, want Dirk uh, heeft een aantal bijdragen ingestuurd die mailde, en mensen in het forum hebben dat misschien ook kunnen lezen... dat uh, smiddags hij toch uh, niet zoveel energie heeft... en de energie vooral s ochtends uh, op zijn top is... en hij neemt dan wat dingetjes op en die heeft hij mij nu gestuurd... en die heb ik bewerkt en die gaan we zo draaien. Dus het wordt vandaag uh, lekker makkelijk voor mij. Uh, de afgelopen weken heb ik veel moeten praten, dat hoeft nu niet... We hebben namelijk vier apps die zeg maar, op de band staan, om het maar eens even ouderwets te zeggen. De beloofde eh, app die Marcel zou doen, ik weet helaas niet de achternaam, die gaat over Embraer. En verder dan dus drie bijdragen van Van Derk eh, over de ING-app, over de zoek- en scan-app voor bol.com en woordenboeken. En dat vind ik zelf heel interessant. En dat zullen je straks misschien met mij ook wel vinden. Nou, verder natuurlijk de vaste onderdelen uh, aan het eind, de valreep en uh, wat er verder allemaal nog boven komt, borrelen. Natuurlijk zullen er ongetwijfeld nog dingen te vertellen zijn over iOS 7. En uh, we beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Nou, dat is makkelijk, dat was er geen één. Tenminste, ik heb niks gezien. Dus laat ik de microfoon eerst los voor uh, de mensen die iets dringends te melden of te vragen hebben. Ik zou zeggen, ga je gang. Niemand? Nou, dat gaat lekker zo. Dan beginnen we met de eerste bijdrage van Dirk. Uh, dat gaat over de ING-app. Um, hij heeft een stukje opgenomen dat ook bedoeld was voor een cliënt, maar hij heeft dat uh, naar mij toegestuurd. Zo in de trant van, dat kan ook wel handig zijn om dat nog eens in het vragenuur te doen. Hier komt Dirk. Ik heb hem al opengedaan en ik ben al ingelogd. Anders hoor je de code en dat is ook niet helemaal de bedoeling. Um, dit doe ik met iOS 7 Dus de, het schakelen naar de app loopt iets anders bij iOS 6 Maar dat weet je zelf ook wel hoe dat werkt en het inloggen ook. Dus ik ga nu naar de ING-app. List reporter. actief, bankieren, actief, bankieren, dubbel rekeningen, menu, knop. Ik kom bij de menuknop. Ik wil overschrijven. Omdat je meer rekeningen kunt hebben, moet je even de rekening dubbel tikken die je wil hebben. Ook al is het één rekening, dat is wel een beetje vreemd, vind ik. Je zou verwachten als er één is dat die automatisch geselecteerd wordt, maar daar doen ze niet aan, schijnbaar. De opnamekwaliteit is niet al te goed, omdat de bestanden dan wat kleiner blijven en mogelijk per mail verstuurd kunnen worden. Anders moet ik nog wat anders gaan verzinnen. Dus ik ga nu naar rechts vegen: Wijzig uw rekening, rekeningen. Betaalrekeningen. rekeningen. tekst. Als ik nog een keer naar rechts ga, krijg ik onze rekening. HRD van de Velde en slash of MWT Hesterman. En verder kan door naar rechts hoor ik een pong, dus dat betekent dat ik nog geen rekening geselecteerd heb. Ik dubbeltik deze regel. Oh. HRD van de ja. Velde en slash of MWT Hesterman. Af en bij. Knop. En dan krijg ik dus de af en bij en nog één verder naar rechts. Overschrijven. Knop. Opschrijven. Uh, de timeout die je hebt voordat die uh, automatisch uitlogt is redelijk groot. Ik weet niet hoe lang die is. Ik dacht iets van 5 of 10 minuten of zo. Dus dat valt eigenlijk wel mee. En je hoeft er niet bang voor te zijn, er gebeurt gewoon niks als die uh, timeout doet. Dus ik dubbeltik op die uh, overschrijven. Nou, er gebeurt nu weinig. Ik dacht bij IO6 dat hij wel ergens heen sprong. Dus ik zoek even linksbovenin met mijn vinger waar ik ben. Rekeningen. Terugknop. Rekeningen terugknop en ik ga naar rechts vegen. Overschrijven. Betaalrekeningen. Koptekst. Bedrag. Ontvanger. Koptekst. Ik heb bedrag. Ontvanger. Naam. Naam. Gebruik het adresboek. Knop. Gebruik het adresboek als ik de ontvanger uit het adresboek wil halen. Wat ik straks ga doen. Rekeningnummer of IBAN. Toevoegen aan adresboek. Knop. En deze, die toevoegen aan adresboek, gebruik je als je met de hand er eentje invult en hem dan het adresboek in wil keeperen. Ja, dat is een beetje raar gedaan, maar dat, goed, dat werkt schijnbaar zo. Ik ga verder naar rechts. Mededeling of betalingskenmerk. Hartstikke mooi. Inplannen. Inplannen kan ook nog. Verstuur. Grijs. Ik heb een grijze verstuurknop en dat komt omdat de velden nog niet ingevuld zijn. Ik ga terug, even met mijn vinger rustig van boven naar beneden, laat ik hem gewoon even zakken. Listerie, overschrijven, Betaal rekeningen, koptekst. En ik ga naar rechts vegen naar bedrag. Bedrag. Die doe ik dubbeltikken. Bedrag. En nu komt er een toetsenbordje bij. Kijk maar, onderin heb ik nu een... 0 en rechts heb ik een... Wissen. Wissen. Negen, en... zes. Boven de drie gereed, knop. heb ik een greepknop, en die is eigenlijk alleen maar om het toetsenbordje weg te halen. Dus als ik kijk wat ik nu op het scherm heb: List Recorder, Rekeningen, Terugknop. Ik heb een Rekeningen Terugknop, ik veeg naar rechts. Overschrijven: Betaalrekeningen, Koptekst, Bedrag, Ontvanger, Koptekst, Naam, Gebruik het aan: Rekeningen toevoegen aan, Mededeling, in plannen. Verstuur, Gereed. Knop. Kijk naar die verstuurknop, Verstuur, grijs, die is nog steeds grijs en veeg ik verder naar rechts. Gereed, knop. Heb ik die gereedknop en die is in feite alleen maar om het keyboard weg te halen. Dus als ik deze nu dubbel tik, dan heb ik gewoon als ik onderin kijk Verstuur, grijs, knop. een verstuurknop en geen gereedknop meer. Dus ik heb eigenlijk maar één gereedknop en geen twee. Wat ze hier wel een beetje raar doen is het invullen van velden. Op het moment dat ik dus hier. Bedrag. Op bedrag, dubbeltik. Bedrag. Nou, hij zegt natuurlijk niet dat het. Uh, hoe heet het? Bewerkbaar is of iets dergelijks. Ik ga nu 0,01 invullen. En ik dubbeltik op. Ik kan nu twee dingen doen. Ik kan nu de greepknop dubbeltikken die boven de 3 zit om dat keyboard gewoon weg te halen. Dat ga ik doen. Nou, gebruik het toevoeggered. Toevoegenadres. Zegt hij dan en dan Knop. is het gewoon weg. Toetsenbordje als ik nu het bedrag weer opzoek. Betaal rekeningen. Ontvangen. Optie bedrag. 0 euro en 1 cent. Heeft hij dat bedrag? Wil ik daar iets mee, dan kan ik het weer dubbel tikken. Bedrag 0,01 cent. En ik denk dat ik het nu kan wissen eventueel met rechtsonder. Wissen. Ik wiss gewoon een aantal dingen. Hop, hop, hop, hop. Bedrag. Ontvangen. Koptekst. En nou is het bedrag weer weg. Ik vul die 0,01 weer in. 0. Komma. Zit links onderin die komma. Tik Toevoegen aan adresboek. Nou, ik pak even iemand uit het adresboek. Dus dan ga ik... Rekeningnummer of IBAN. Veeg ik naar links toe. Gebruik het adresboek. Gebruik het adresboek. Dat is wat ik wil. Annuleer. Knop. Nu kan ik... Uh, even kijken hoor. Adresboek. Ik veeg naar rechts. Zoek op naam of rekeningnummer. Zoekveld. Ik kan hier gewoon zoeken. Dus dan kan ik deze tikken. Zoekveld. Bewerkbaar. Zoek op naam of rekening. Je hoort een van de honderd brommen achter mij, maar goed, dat komt wel goed. Uh, ik wil wat overmaken naar mevrouw Veldman, dus ik zoek de VEL op of zo. Hoofdletter hoofd C. Hoofdletter V. Hoofdletter v. v. R. U. E. e. L. L. En ga rustig met één vinger van boven naar beneden kijken. List recorder. Zoekveld. Bewerkbaar. Vel. Nou, daar ga ik naar rechts vegen. Wistekst, tekst. Knop. Annuleer. Hoofdletter B. Koptekst. Belastingdienst. 2, 4, 4, 5, 5, 8, 8. Hij weet nog niet dat hij het uh, gezocht heeft. Dus um, zal er wel een zoek uh, rechts zitten. Zoek. Ja, die zit rechtsonderin, in. Dus die moet ik even tikken Voordat hij dat doet. S van de Velden. Dan haalt hij 4, 6, 7, 2. Oh, ook het toetsenbord weg. En um, oh. laat de lijst zien. Nou, hij komt er bij een S van de Velden. Ik wou mevrouw Veldman hebben. Oh nee, de S van de Velden kan ook die kan wel een cent van mij krijgen. Dat is mijn dochter. Natuurmonumenten Zaveland. NL69INGB 0000009933. Geen idee waarom die, die Natuurmonumenten hierbij haalt? NWSVD-velden 8461548. Uh, ja, die wil ik hebben. Dus doe ik deze dubbeltikken. Rekeningen. Terugknop. Als ik nu naar rechts ga vegen. Overschrijving. Betaalrekeningen. Bedrag. 0 euro en 1 cent. ontvangen. Koptekst. Naam. MWSVD Velde. Gebruik het adresboek. Rekeningnummer of IBAN. 84615. Toevoegen aan adresboek. Knop. Die is hier nutteloos omdat ik gewoon de, het uit uit adresboek gekozen heb. Mededeling of betalingskenmerk. Nou, ik zal hier even lol bijzetten. Dat kan ze wel waarderen denk ik. Dus tik ik dubbel. Mededeling of betalingskenmerk. Hoofdletter L. Lodewijk. Lodewijk. Je hoort niet een klik of het goed gaat, ja? Of nee, ik denk dat hij het wel gedaan heeft, dus ga ik die greepknop even zoeken. Toevoegen aan adresboek. Verwerkt. Oh, die zit nu rechts onderin. Ja, dat is wel een beetje verwarrend. En dat komt, denk ik, omdat het nummertoetsenbord uh, niet een eigen greepknop in het toetsenbord heeft. Dus dan heb je alleen maar 1 en met 0, links een komma en rechts wissen. Dus daar hebben ze gewoon geen greekknop in. Het toetsenwoord zelf zitten. en daarom zit hij erboven. Dus nu moet ik de greekknop rechtsonder hebben. Gewind. En dan ga ik kijken of, Iban. of hij daar lol 8, 3, van gemaakt heeft. 615 toevoegen aan adresboek, mededeling, lol. Ja, verdampt, dat werkt. Dan ga ik naar verstuur. In plannen. verstuur. Ik doe hem dubbel tikken en ben erg benieuwd of ik nu uh, uit de tijd ben gegaan. Attentie. Wilt u het bedrag overschrijven naar de ING-rekening 8461548 van MWS van de Velde? Nou, ik vijf naar rechts. Bevestig, knop. Bevestig en... Annuleer, knop. Nou, nee, ik bevestig hem, dus weg terug. Bevestig, knop. Annuleer, knop. Dan komt u bij een annuleerknop waar ik geen idee heb wat hij daar wil, dus ga ik naar boven toe. List recorder, annuleer, knop. Die staat linksbovenin. Mobiele pincode. Zul uw mobiele voor in? Nou, die kan ik dus invullen en dan wordt die overgemaakt. Ja, dit was het uh, verhaal van Dirk. Um, ik zag ondertussen even een. Uh, voordat ik de microfoon vrijgeef, uh, een chat van, uh, van Inge staan. Dat hij uh, bewerkbaar niet roept omdat de Hints niet aanstaan. Ik mailde, ik, of ik mailde, ik zet ook al terug, ik heb de Hints ook nooit aanstaan. En normaal zegt hij dat dan toch gewoon wel, dat het bewerkbaar is. Maar waarom dat in de ING-app niet gebeurt, weet ik niet. Ik ben zelf geen gebruiker van de ING-app. Ik gebruik de Rabo-app. Dus ik ga nu de microfoon even losgooien. En als jullie uh, op aanmerkingen of nog andere aanwijzingen hebben... dan horen we die graag. Nou, om het, als het inderdaad het bedrag is... Uh, daar zegt hij dan niet uh, of het veld bewerkbaar is. Uh, dat is wel, uh, wel, wel vreemd uh, uh, op zich. Ik, heb, ik gebruik hem nog niet... Um, uh, ik heb hem uh, wel erop staan maar ik heb hem gewoon nog niet geactiveerd dus ik vind het wel fijn dat hij, even, dat hij besproken wordt uh, dan, dan, ja, dan weet je in ieder geval een beetje wat je kunt verwachten maar ik denk dat het is, het is, het is, uh, het is uh, zeker te doen het is uh, maar ja, af en toe gewoon wat inconsequentie dat bij het ene veld uh, wel wat zegt, in het andere veld niet uh, en dat je soms ook niet hoort of hij wat schrijft uh, maar daar zijn, dat zijn dingen waar je overheen kunt komen. Ja, ik ben wel een frequent gebruiker van die ING-app. En ik kom er eigenlijk nooit echt iets uh, lastigs of onwerkbaars in tegen. Je moet er inderdaad even aan wennen uh, dat uh, die veldjes ook niet echt open gaan. Maar goed, als je dat eenmaal weet, dan uh, is dat geen probleem. Uh, het adresboek, daar is wel iets mee, als ik me goed herinner. Ik dacht dat dat niet gesorteerd... of was dat nou weer bij de Rabo-app? Ja, ik gebruik ze allebei, dus soms dan, uh, dan gooi ik de zaak wel eens door elkaar. Uh, maar er is één van beide waar dat adresboek uh, op een hele onlogische manier in elkaar uh, steekt, en dan zoek je hier dus wild. En het is dus fijn dat uh, uh, in ieder geval bij de ING-app daar een zoekmogelijkheid zit, zodat je kunt uh, direct naar de de persoon kunt als je de eerste letters van de naam invult. En wat ook heel prettig is, daar heb ik Dirk nog niet over gehoord, want hij heeft natuurlijk alleen het overschrijfdeel behandeld: dat je in het uh, uh, bij- en afschrijvingen scherm uh, ook kunt zoeken. Dus als je een bepaalde uh, afschrijving nodig hebt, of om wat voor reden dan ook, dan kun je hem zoeken. En dan vind je hem ook. En vervolgens, dat is heel chic, uh, kun je hem uh, uh, als pdf opslaan. Uh, dan ga je naar de details en dan is daar ergens een knop uh, dat je hem of kunt printen uh, of als pdf kunt uh, bewaren. Daar heb ik al eens een paar keer gebruik van gemaakt. Dat is erg handig. Ik wil er ook even graag een over maken. Uh, net zoals bij de naamgenoot uh, gebruik ik ook uh, zowel de IEG als de Rabel. Uh, bankieren app um, uh, in de nieuwe app zit het adresboek in dat is ook heel handig dan kun je ook uh, dingen weer uitverwijderen en uh, dingen toevoegen en uh, bla bla bla um, ik uh, gebruik hem al, al, al tijden ook uh, ja uh, eigenlijk vrij vanaf het begin dat ik een iPhone uh, had dat is begin vorig jaar en uh, ja, ik heb me eigenlijk altijd wel toegankelijk gevonden. Hè, dus uh, ik ben daar ook erg tevreden over. Over de telebank hier ben ik veel minder tevreden. Hè. Vind ik uh, geen... Uh niet zo'n fijne app of... Mag ik vragen waarom? Want uh, ja, hij werkt natuurlijk iets anders dan de ING-app. Maar uh, ik vind die Rabo ook uitstekend. Zeker nu het uh, mogelijk is om ook naar onbekende rekeningnummers uh, zonder random reader te werken. Ik vind het helemaal goed. Uh, als dat ding gaat, daar zal ik dan inderdaad nog even een keer naar moeten kijken. Want ja. <laughs> dat weet ik dus niet. Maar waarom vond ik het on onhandig? Um ja, onder andere dus inderdaad vanwege die random reader en um, ja, hoe, hoe, ja, ik ik ik, ik, ik, vond, ik vond gewoon niet fijn werk. Ik vond dingen vaak uh, op een niet logische plek zitten en uh, ja, nou ja, goed. dat ja uh, yeah. Ja, misschien ben ik gewoon ook wel verknocht aan die ING hoor. Dat zou ook nog kunnen. Ja, het is maar waar je aan gewend bent. Uh, maar het is inderdaad zo dat die uh, Random Reader. heb je eigenlijk nauwelijks meer nodig bij uh, de Rabo app. Er zit nog één klein lullig uh, dingetje in. Uh, uh, want je. Uh, bij de laatste update. Kun je dus inschakelen dat je ook aan onbekende nummers uh, zonder random reader wil werken. Daar uh, moet je dus. Al, ja, dat heeft natuurlijk iets te maken met aansprakelijkheden en dergelijke. En om dat te bevestigen, heb je de random reader nodig. En dan hebben ze in alle schermen ervoor gezorgd dat je het controlegetal kunt uh, lezen met VoiceOver. En in dat schermpje? Nou, net niet. Ik heb dat al gemeld aan de helpdesk. Daar waren ze redelijk geschokt over. Dus ik denk dat bij de volgende update. Uh, dat ook wel verholpen zal zijn. Dat is gewoon een technisch detail. Want bij uh, betalingen kan het dus wel. He, dan uh, is het eigenlijk hetzelfde als op de site, uh, daar waar uh, dat controlegetal voor goedziende gebruikers als grafisch plaatje wordt weergegeven, wordt dat voor ons in tekst weergegeven, zodat screenreaders ermee overweg kunnen. Nou ja, dat, uh, ja ik, uh, ik vind ze allebei wel goed. Ze hebben allebei hun voor en hun tegen. Ik vind bij de ING bijvoorbeeld... de volgorde in de het menu niet zo handig. Ik vind die uitlogknop ergens te ver weg zit. Maar goed, dat zijn minor items. Daar ben je wel aan. Oké, okay, jongens. Hartstikke mooi. Um, ik, ik zei al, ik gebruik de ING-app zelf niet. Lotte wel. En die vindt dat ideaal. Gewoon even als er iets moet gebeuren. Gewoon vanaf de bank. Um, wat betreft de andere banken... weet ik dat de... SNS Real, zeg maar. De groep die gaat uh, ook hun, uh, hun app toegankelijk maken. En dat, dan gaat het om de app van de SNS Bank, van SNS Real en ook van de ASN Bank. Oké, okay, ik gooi de microfoon nog één keer los voor... De ING app. Nou nog één opmerking. Uh, die geldt overigens voor alle uh, mij bekende bank apps Dat is dat ze natuurlijk uh, beperkt zijn in hun mogelijkheden daar waar het gaat om de hoogte van het bedrag. Uh, ik geloof dat bij de ING is het duizend uh, euro per week. En bij de Rabo is het, meen ik, 300 Maar dat kan ook veranderd zijn. In ieder geval, als jij uh, uh, uh, je huis hebt laten verbouwen en je moet je aannemer betalen. En die krijgt 15.000 euro van je. Kun je het met die app niet uh, overmaken. En dat kan voor zover ik weet met geen enkele app. Ah, wat jammer nou Ruud. Dan moet je dus voor je badkamer toch achter je pc kruipen. Ja, het, het is gewoon inderdaad uh, in verband met beveiliging. Ja, ik wil nog één dingetje zeggen over de IDG-app. Je kunt inderdaad in het transetsboek zoeken, maar wat je ook... Uh... Ja, Ruud, ik heb je even uh, losgegooid. Uh, zo te zien werk je op de iPhone en die iPhone-app geeft toch nog steeds even wat problemen. Uh, probeer het nog een keer als je wilt. Nou, het gaat niet meer. Uh... Ruud, uh, houd even vast als je het nog kwijt wil, want dan gaan we nu verder met de volgende app. Hier komt het verhaaltje van Marcel over de app Embraer. Dit is een podcast waarin ik de app M of Embraer bij jullie wil introduceren. Embraer is een mobiel braille toetsenbordje dat je kunt installeren op de iPhone. Op het moment van schrijven zitten we op versie 1.5.0... Wat deze app voor grote voordelen heeft ten opzichte van andere mobiele Braille-toetsenbordjes, is dat je uh, direct vanuit de app programma's kunt benaderen. Je kunt bijvoorbeeld direct een Facebook-berichtje opstellen, direct een sms'je opstellen, direct een tweet opstellen. Je kunt direct een telefoonnummer uh, kiezen. Uh, je kunt een WhatsApp-berichtje direct versturen vanuit de app. En ik verwacht dat deze app... Uh, nog wel wordt uitgebreid. Hij is nog niet zo lang op de markt. Volgens mij is in juni de eerste versie op de markt gekomen. Het is van het Finse bedrijf Empaya, als ik het zo uitspreek. En de app kost wel een flinke duit. Hij kost iets van 26 euro. De gratis versie, daarmee kun je sms'jes versturen en uh, heb je verder geen toegang tot de andere mogelijkheden van de app. Maar geeft je wel de mogelijkheid om de app uit te proberen. Um, ik ga niet alle mogelijkheden behandelen, maar ik ga wel even laten zien wat deze app nou zo interessant maakt ten opzichte van andere mobiele Braille-toetsenbordjes. Um, ik zeg vooraf even dat deze app wel is aangepast al aan mijn instellingen, mijn voorkeuren. En ik zal proberen in alles wat we tegen gaan komen uh, de mogelijkheden voor zover mogelijk in dit korte tijdsbestek uit te leggen. We gaan de app nu openen. Zoekveld, bewerkbaar. Zoek op het telefoon. En breien. En Breien keyboard. En ik kom nu in een minuutje terecht waarbij je dus een aantal opties hebt. Waaronder het breien keyboard. We gaan zo meteen dit menu nog verder doorlopen. Maar eerst gaan we het breien toetsenbordje openen. Liggend. Liggend. Dat wil zeggen dus dat de app nu is ingesteld op de liggende weergave. Met de handknop naar rechts. Het is de bedoeling dat je... Uh, de iPhone nu met het schermpje van je afhoudt en het is zo dat de braille toetsjes um, 1, 2, 3 nu onder je linker wijsvinger linker middelvinger en linker ringvinger zitten en de braille toetsjes 4, 5, 6 onder je rechter wijsvinger middelvinger en ringvinger Goedenavond dit is Kleine test van Braille. Dit is een kleine test van Braille en nu kan je door met één vinger. Uh, ik heb nog steeds het toetsenbord in liggende weergave vormen, dus met het schermpje van me af en ik veeg nu met één vinger van onder naar boven, dus zeg maar in de uh, breedte van het scherm. Goedenavond, dit is een kleine test van Braille. Vijftig karakters, acht achteruit. Uh, nou wil ik dus de laatste woorden van Embrail gaan deleten. Uh, dat kun je doen door een vinger een, een beweging naar links te geven. Delete is. Dan haalt hij één letter weg. Je kunt ook met twee vingers naar links bewegen. Dan haalt hij het hele woord weg. Delete maar, ja, delete van. Dus je merkt al, je kunt met deze uh, app vrij snel uh, tekst deleten. Je kunt... Uh, ik zal eerst even laten horen wat je hier verder mee kunt, dat is leuker. We geven nu een enter, door een veegbeweging naar beneden te maken. Uh, nu kunnen we met drie vingers naar links vegen op het scherm. Staat, keyboard, knap. Je hoort ook gelijk dat hij zegt staand. Uh, nu krijg ik van boven naar beneden een aantal opties. Het bovenste is een braille keyboard. Knop. Daaronder zit de mail optie, dus we kunnen je een berichtje mailen. Text message. Knop. Text message. Tweet, Tweet. Facebook. Facebook. Settings. Settings. settings. Help. Help. Dit zijn de standaard opties zoals die in uh, de app Bedankt, zitten. Um, maar je kunt nog meer met deze app. Je kunt bij wijze van spreken zeggen van nou. Ik heb nu het berichtje getypt. Ik heb een enter gegeven. En ik wil nu dat berichtje direct per sms versturen naar iemand uit mijn contactlijst. Dan doe ik een Punt. Een, een punt in breien, dus een gezakte D, zeg maar. Gevolgd door het commando SMS. Spatie. SMS. SMS. En ik ga hem nu naar mijn werktelefoon sturen. Dus dan typ ik een spatie. En dan vervolgens de contactnaam. Dat is een werk. Bericht. Tik, staat. En je hoort nu gelijk dat hij een venstertje opent. Wat er nu gebeurt is dat er een berichtschermje wordt geopend. Aan Werk, en dan geeft hij dus ook de contactnaam meteen aan. Die zoekt hij dus ook gelijk op in, het, uh, in de contactenlijst. Bericht. tekstveld. Goedenavond. Dit is een kleine test. En daaronder staat heel netjes het berichtje. Dus je kunt dit doen. Uh, pagina A. Pagina Na een SMS. Bericht. Komt Je kunt oh. ook het commando Likend. app gebruiken of een WhatsApp gebruiken. Dat is gewoon WH. ATSAPP, dus WhatsApp. Het commando FB bestaat, dus hij kan ook rechtstreeks naar Facebook uh, berichtjes versturen. Dat kan door het commando punt .tweet te gebruiken. Zeg maar alle commando's die je geeft moeten vooraf gegaan worden door een, een enter en een punt. Dan begrijpt Emblee dat je het rechtstreeks naar de desbetreffende applicatie wilt versturen. En ik verwacht dat dat uh, onderdeel steeds groter gaat worden. Wat ook leuk is, ik ga deze tekst even weghalen, Text dat maakt hem ook erg handig. Uh, je kunt rechtstreeks um, hmm. zoekopdrachten in Google plaatsen. Ik typ bijvoorbeeld de tekst um, Bartimeus, instelling. instelling, even uit de losse pols. Ik geef een veeg naar beneden om een enter te geven en vervolgens typ ik o Dus de beginletters van Google. Geef vervolgens weer een enter. Staat safari, koppeling. En dan wordt opkomenen. heel netjes safari geopend met daarin de zoekopdracht die ik in Google heb gegeven. En dan slechts vacature onderstrepen, in rubriek slash. Wat die neus. Vacatures zit zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slecht zien wind zijn te verbeteren. Dus je krijgt nu een webpagina met allemaal zoekresultaten die in Google terechtkomen. Um, wat ook leuk is, als ik zeg van nou, ik weet waar ik moet zijn, ik weet welke website ik moet hebben. Kun je rechtstreeks een website benaderen vanuit Embril? dan typ ik het commando .web. www.nu.nl En dan gaan we rechtstreeks naar nu.nl voor het laatste nieuws. Koppeling. Uh, dus nu krijg ik rechtstreeks nu punten naar me in een safari-schermpje. Dat maakt deze app uh, in mijn beleding een welkome aanvulling op het hele palet aan apps dat er toch al bestaat. En zeker voor blinde gebruikers. En uh, wat een hele Liefend. nieuwe toevoeging is, die ik ook regelmatig gebruik. Omdat het invoeren van de telefoonnummers uh, vind ik wat lastig. Op met het qwerty-toetsenbordje uh, of het telefoontoetsenbordje. Je moet altijd goed luisteren wat je intypt. Uh, je kunt ook via Embryo een uit. telefoonnummer invoeren en dat vervolgens bellen. Dan gebruik je het commando.dial, gevolgd door het cijferteken. Dat typ je net zoals op een ouderwetse Perkins. Punt, dan moet ik het goed zeggen: 3, 4, 5, En dan typ ik je telefoonnummer in. No. Ja hoor, en dan gaat hij geselecteerd. Alles knap. 1 van 2. Wat kun je nog meer met uh, MRL doen? Je. Uh, je kunt direct uh, naar Skype, ja. volgens mij ook commando's uh, sturen of een Skype-call openen. Als je blind square gebruiker bent, kun je ook richting BlindSquare een aantal commando's uh, direct invoegen. Ik ben zelf geen BlindSquare gebruiker, dus daar kan ik helaas niks over zeggen. Wat je nog meer kunt doen, ik heb even inmiddels de help uh, file geopend om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Gieting help. Kop niveau twee. Gieting feedback. Kop niveau twee. Change de lijn die we leren. Kop niveau twee. Je krijgt, je kunt help krijgen vanuit, zeg maar ook rechtstreeks vanuit in de app. Dus dan typ je het commando .help, dan opent het helpschermje. Uh, deze app heeft verschillende Braille-tabellen in zich. Nog geen samengestelde Nederlandse tabel. Er zit een Deense in tabel in, een Duitse, een Poolse, een Turkse, een Engelse en nog een aantal. En uh, ik heb ook het vermoeden dat, deze, uh, dat dit aantal wel gaat groeien. Omdat in de tijd dat ik deze app nu gebruik, vanaf zeg begin... In juli, eind juni, zijn er al drie updates geweest. Dus uh, en hij wordt ook getest door, ik geloof, iets van veertig beta-testers. Dus hij wordt ook wel regelmatig uh, bijgewerkt. Wat je nog mee kunt doen is ook leuk. Als je lange berichten stuurt, ik gebruik deze app ook bijvoorbeeld om uh, mailtjes te sturen. Is het handig om een tekst te kunnen bewerken? Uh, je kunt dan door je tekst heen lopen door gebruik te maken van een commando, volgens mij uit mijn hoofd is dat het puntje 2 ingedrukt te houden en vervolgens door veegbewegingen te maken kun je veegbewegingen um, naar links of veegbewegingen naar rechts, kun je door je tekst heen lopen um, een beetje vergelijkbaar met de rotorinstellingen van uh, iOS, je kunt navigeren op teken, op woord op regel, op zin en op Paragraaf. Moving tekst, Kopieer 2. twee. Um, dat wordt ook verder allemaal uitgelegd in de helpfile, maar dan wel in het Engels. Um, Moving bevestig je kan. 2. al Je kunt zelfs de cursor verplaatsen. Selectie. Kopieer en pasting test. Kopiëren. Je kan teksten. Um, kopiëren, selecteren en of selecteren en bekijken. Kopieer en pasting tekst. Dus dat de is allemaal dat dat is, dus zeg maar los van iOS kun je dit ook in deze app doen. En wat ook een leuke feature is, is dat als je de tekst, uh, je hebt een berichtje getypt en je sluit de app af, dan gaat automatisch de tekst die je hebt getypt naar het klembord. Dus mocht de app waarin je het wil plakken nog niet in, de, uh, zeg maar in het programma zijn toegevoegd, dan kun je altijd vanuit het clipboard meteen de app openen en daar je tekst in plakken. Nou, dat is in de notendop wat je met Embro kunt doen. Je kunt altijd de gratis versie downloaden. Daarmee kun je in elk geval sms'jes versturen. En mocht je zeggen van nou, ik wil deze app verder gaan gebruiken. Dan uh, mag je daar wat geld voor neertellen. Uit mijn hoofd 26 euro. Um, ik heb hem inmiddels een maand of drie en mijn ervaring is dat ik uh, mijn bluetooth-keyboard zelden meer gebruik. Ik gebruik hem het alleen als ik echt voor het werk veel mail moet versturen, maar in mijn vrije tijd volsta ik ook voor het versturen van mailtjes, nu zelfs met deze app. Ik hoop dat je iets hebt van deze korte uitleg en ik wens je veel succes met het gebruik van de app. Ik had deze zelf nog niet eens helemaal gedraaid, dus um, ik, uh, ik ben uh, verrast. Ik gooi de microfoon even los. En ik zou zeggen brand los. Ja, zo'n verhaal roept natuurlijk wel wat vragen op. Die kunnen nu niet beantwoord worden, dat is jammer. Maar ik moet wel zeggen dat ik uh, redelijk enthousiast ben van dit verhaal. Want ik denk kan echt veel. Uh, het is natuurlijk alleen de vraag ja, uh, of je nou echt over gaat stappen op braille typen. Ik, ik heb daar toch op de een of andere manier nog wel een soort blokkade tegen. Ik ben toch een behoorlijke braille gebruiken, maar uh, typen doe ik toch liever op een QWERTY toetsenbord. Maar het is natuurlijk absoluut zo dat uh, uh, of je moet zo'n uh, Apple keyboard meenemen dat toch redelijk uh, groot is. Uh, ja, of je doet het op deze manier, ik, uh, ik, ik weet het nog niet, maar uh, wat hij zegt is natuurlijk waar. Hè. Je kunt natuurlijk altijd uh, de gratis versie eens uh, proberen en uh, mocht dat dan uh, bevallen, dan kun je natuurlijk altijd nog die 26 euro neertellen, wat absoluut gezien natuurlijk niet zoveel is. In Appland is het natuurlijk een, uh, een godsvermogen. Ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar de handleiding, waar zou ook die kunnen, kunnen krijgen? want als je eerst voor elke ding dat je moet leren een helpfile moet openen... ...dat vind ik een beetje onhandig. Dus weet iemand dat? Dat zal wel niet, hè? Nee, ik denk dat je het beste even kan googlen op Embraer. En uh, ik weet niet of ik dat zo tijdens de volgende kan doen. Um, maar dan zou je toch hopelijk wel iets kunnen vinden, denk ik. Ja, Ruud, ik, ik ben het verder ook met je eens. Ik, ik merk zelf dat als ik achter een Perkins kruip... ...dat ik uh, meer tikfouten maak dan gewoon op een kwetti toetsenbord, omdat ik gewoon veel te weinig uh, braille schrijf. Dus het zou op zich wel wennen zijn, maar als ik zie hoe snel hij uh, hier uh, intikt... dan is dat in ieder geval nog sneller dan werken met zo'n heel klein toetsenbordje dat hier ook besproken is. Dat, uh, uh, ik kan even niet op de naam komen, maar dat uh, kleine, uh, dat Freedom verkoopt het... Uh, dat rifo toetsenbordje met die 20 toetsen. Want dan moet je nog in een sms-taal gaan, gaan zitten werken. En dat gaat toch trager dan dit. Dus uh, ja, ik, ik weet het niet, misschien ga ik toch eens de gratis versie downloaden, eens dus kijken of, uh, of ik daar iets mee kan. Nou ja, wat je zegt, het, de snelheid vond ik verbazingwekkend hoog. Dat, dat lukt je met zo, uh, dat kortie toetsenbordje dat virtuele toetsenbordje lang niet. Uh, dat lukt je misschien nog wel met uh, de, het, het bluetooth-toetsenbordje, met die revo daar heb ik trouwens nog een heel verhaal over. Want wat een koekenbakkers zijn dat daar bij Freedom zegt. Die willen echt niks verkopen als je mij vraagt. Maar goed, dit terzijde. Euh, <laughs> <laughs> ja, ik, ik, ik heb ook wel de neiging om eens eventjes die gratis versie te gaan uitproberen. En, want ik, nou ja, als je inderdaad zoveel apps kunt besturen daarmee, zo'n opdracht in Google, dat spreekt mij wel aan. Even een site in Safari, spreekt mij ook wel aan. Dus in die zin, als het echt zo, zo handig is, dan, nou ja, dan heb ik dat geld er wel voor over. En dan hoef ik dat weer voor toetsenbordje helemaal niet meer, dat scheelt me nog... Een paar tientjes, goedkoper ook. Maar goed, uh, we moeten het maar eens uh, bekijken. En, en misschien is er inderdaad online ook wel iets te vinden over uh, hoe het uh, allemaal werkt. Ja, en anders moet je het gewoon maar uh, uitvogelen. Zo moeilijk is het niet als ik het zo hoor. Oh. Ik zit ondertussen even naar de chat te luisteren, Astrid, ik weet niet of je dat ook meekrijgt, maar Inge heeft voor ons even snel gezocht en er is een, een tekstbestandje met de handleiding erin. Dus hij is er en um, Inge, jij zit niet op het voice over hem, maar anders moeten we hem, kunnen we hem daar eventueel wel even posten, denk ik. Oké, okay, nog meer mensen die iets kwijt willen over deze prachtige app. Ja, ik uh, kan eigenlijk alleen maar aansluiten bij de woorden van, uh, van Ruud uh, en Ton. Ik ben ook geen echte braille schrijver meer, moet ik dan zeggen. In hoeverre Marcel dat natuurlijk is en was, dat kunnen we niet echt uh, vragen aan hem. En dat scheelt natuurlijk wel in de snelheid waarmee hij nu met dit ding uh, werkt. Want misschien schreef hij nog vrij veel braille in zijn... Uh, ja, in zijn pre-iPhone uh, uh, tijd, dus dat zou heel goed kunnen. Maar goed, uh, het is echt iets waarvan ik ook denk van dat moet je toch wel minstens geprobeerd hebben. En in elk geval heb ik het idee dat het terecht is dat ik een paar weken geleden mijn twee Perkinsen die hier in de garage stonden te verstoffen heb weggegeven aan de stichting Force, die er mooie dingen mee doet in donker Afrika. Ik denk dat ik me ook aan moet sluiten bij de voorgesprekken. Dus ik ben ook geen braille schrijver meer. Dus ja, af en toe als ik een machine zie, hoe doe je dat ook alweer? Ja, nou ja, goed, in ieder geval, er zijn hier best wel wat braille apps, hebben hier de revue gepasseerd. En ik, als ik dit zou lees, dit is zeker niet de goedkoopste, zullen we maar zeggen, de duurste. Als je tenminste alle, alle opties wil, wil gebruiken. Maar wat ik van, van deze podcast van Marcel toch wel leer, is dat het wel een van de beste is. In elk geval een van de meest uitgebreide, laten we het dan zo zeggen. Of hij het beste is, ja, dat zal moeten blijken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, um, nog iemand iets over deze uh, app? Oké, okay. dan gaan we, volgen, gaan we verder met de volgende bijdrage van Dirk. En het gaat over woordenboeken. Um, ik heb hem natuurlijk even bewerkt en, en gedraaid vanochtend. En ik was nogal verrast, want ik wist niet dat dit kon. Dus uh, ik heb het zelf uh, na de podcast of na het verhaal van Dirk ook nog even uitgeprobeerd. En het werkt dus inderdaad. Dus we kunnen het hierna misschien ook nog even wat uitgebreider hierover hebben. In ieder geval komt hier eerst het verhaal van Dirk over woordenboeken. Ik had nog wat uh, leuks ontdekt op de iPhone... Misschien voor een aantal mensen al gesneden koek, maar ik denk ook vast voor een aantal nog niet helemaal. En het gaat over het raadplegen van woordenboeken vanuit mail of een browser of wat je daar maar leuk in vindt. In dit geval doe ik het met mail. En ik hoop dat het niet te langdradig wordt. Het is niet echt een, een ontzettend ingewikkeld verhaal, maar je moet je kop er even bij houden. Ik neem dit op met listrecorder en ik zal het proberen. Of ik niet mijn duim voor de microfoon kan houden. Want ik heb meestal mijn duim onder tegen mijn iPhone. Als ik. aan het vegen ben. Maar ik doe mijn best. Ik ga nu. Licht tekstveld. naar de mail-app. Licht recorder. Acti Sluit list recorder. Mail 100. Activeer onderdeel. Standaard mail 100. Dus kijken wat voor mails ik voor heb. 4 van 5 streepjes. Huh? Alink. 102. Terug, Zo, onder 102 mails en dat alleen sinds gisteren, Tjonge, jongen. Ik veeg naar rechts. Vorig bericht, volgend bericht van... 3 Adma. Atma, verberg, knop, aan, voice-over, vona, ja? niet storen, 3 oktober 2013, bericht, hoi. Nou, het woord hoi moet, vind ik wel in een woordenboek voorkomen. Dus uh, ga ik dubbel tikken en vasthouden met één vinger. Oh, geselecteerd, oh, ongeselecteerd. Ik weet niet waarom die nou HO selecteert in plaats van hooi. Dus ik ga dat even uitbreiden. Tekens. Door hem naar tekens te draaien met de rotor. En dan pinch ik twee keer. I. Als ik wil gaan slapen, hoor ik vaak mee. In ieder geval één keer om die met I, I erbij te krijgen. Mijn laatste energie mompel ik dan tegen Siri dat niet. Hoppa. Zo, nu zet ik hem even stop met één keer tikken met twee vingers. Ik draai de rotor naar wijzig. Naar links toe in dit geval. Daal. Wijzig. En ik veeg naar de optie definiëer met één vinger van boven naar beneden. Kopieer. Selecteer. Definier. Deze doe ik dubbel tikken. Koptekst. Hij krijgt een hoi Koptekst. Ik veeg naar links. Daar is niks meer. Ik veeg naar rechts. Gered. Knop. Geen definitie gevonden. Dat is dan wel even jammer. Maar geen man over woord, want hij heeft nog geen woordenboeken. Beheer. Knop. Dan heb ik nog een beheerknop. En een zoek op het webknop, die zal ik allebei nog even laten zien. Ik ga eerst naar beheren. beheer. Beheerknop. Ik doe hem dubbel tikken. terugknop. Ik krijg een hoi terugknop. Ik veeg naar rechts. Nederlands. Prisma Woordenboek Nederlands. Nou, dat is het Prisma Woordenboek wat hier aanhangt. Als ik één keer naar rechts veeg, dan heb ik een knopje. En die uh, heb ik het label uitgegeven. En dat label doe je door. Twee keer tikken met twee vingers en de laatste tik vasthouden. Zeg ik dat goed? Ik geloof het wel. Dat is altijd een gebaar wat ik vergeet. Ja, drie keer tikken is geloof ik die... Uh, onderdelen kiezen en twee keer tikken met vasthouden is de labelaar. Dus ik veeg naar rechts. Uit. Knop. Daar zegt die standaard alleen maar knop en daar heb ik het woordje uit aangehangen. Ik tik hem dubbel. Nederland... Prisma Woordenboek Nederlands. Hij springt weer terug naar Nederlands Prisma Woordenboek Nederlands. Ik weet niet waarom. Nu zijn die knoppen soms wel veegbaar en soms niet. Dus laat ik hopen dat het nu wel zo is. Aan. Knop. Verdomd, hij zegt aan. Oftewel, ik ga nu terug naar um, het vorige scherm naar dat hooi-knop. Die zit bovenin. Twee hooi. Terugknop. Ik tik hem dubbel. Hoi. Context. Misschien dat hij nu al wat gevonden heeft, maar ik denk het niet. Ik veeg naar rechts. Gereed. Geen definitie gevonden. Nee, dan ga ik even naar Gereed. Gereed. Dit is een soort instellingskeer. Ik tik hem dubbel. Hoi. Nu kan het zo zijn dat hij nog geselecteerd is in het goede menu staat. Ik denk het eigenlijk wel, want hij gaf een soort fliepje en hooi. Dan betekent dat eigenlijk dat er nog wat geselecteerd is. En nu zal hij waarschijnlijk ook nog op definitie staan, maar dat weet ik niet zeker. Dus ik veeg één keer naar boven met één vinger. Selecteer alles. Oh, dat is duidelijk een menu onderdeel. Ik veeg weer naar beneden. Definieer. Ik dubbeltik. Hoi, woordenboek. Terugknop. Ik hoor nu een woordenboek terugknop. Dat is hoopgevend. Ik veeg naar rechts. Hoi, Context. Gered. Knop. Hoi. Tussenwerpsel. En ik veeg met twee vingers van boven naar beneden om alles te horen. Tussenwerpsel. Informele goed. Beheer. Op het web, knop. Nou, hij heeft alleen een informele groet, meer weet ik er niet over te melden. Dat zou ik eigenlijk ook niet weten over het woord hooi overigens. Dus ik geef even terug naar de tekst om te kijken of ik nog wat anders. List recorder knop. Dat is wel grappig. De list recorder loopt nu in de background. Daar neem ik mee op. En dan krijg je bovenin een soort listrecorder. Icoontje. Dat doet hij met meer apps. Doet hij dat. Ook als je een telefoongesprek voert met Von uh, of ook met de telefoon zelf trouwens. De gewone uh, echte iPhone telefoon. Laat ook niet vergeten dat het vooral een telefoon is. heeft ook zo'n labeltje bovenin waar je dus terug kunt als je naar andere applicaties toe gaat. Hoi, gered. Knop. Die gered wil ik hebben. Hoi. Ik veeg naar rechts om wat... Als ik wil gaan slapen hoor ik vaak mail binnenkomen. Met bij wijze van spreken mijn laatste energie mompel ik dan... Ik zet hem stop. En ik wil het woord slapen hebben... Dan zal ik dus de rotor naar woorden moeten draaien en dan met hoog laag vegen slapen moeten selecteren. Tekens, woorden. En ik veeg naar beneden. Als ik wil gaan slapen. Ik tik dubbel en houd vast. Hoi, kopieer, menu -model. Nou zegt hij hoi, dus ik denk dat het nu fout gaat. Ik ga even snel bij definitie kijken. Kopieer, kopieer. Nou, hij heeft alleen maar kopieer. Dus dat betekent dat hij nog een vorige selectie vastgehouden heeft. Dat een manier om dat op te heffen is even in de mail tikken ergens. Als ik wil gaan slapen hoor ik vaak mail En even tikken. Dan is hij de vorige selectie kwijt. Nu zal ik weer... Als ik wil gaan slapen. slapen. Slapen moet selecteren via de woordenrotor. Daar stond hij gelukkig nog op. tikken vasthouden. Slapen. Geselecteerd. Als ik wil gaan slapen, hoor ik vaak mail binnenkomen. En dat kan zijn. Dat hij nu nog steeds in dat wijzigmenu staat, dat weet ik nooit zeker. Slapen. Nee, dat doet hij dus niet. Tekens. Taal. Wijzig. Dus ik draai de rotor naar links naar wijzig. Kopieer. Selecteer. Definieer. Definieer. Dubbeltik. Slapen, Woordenboek. Terugknop. En ik veeg naar rechts. Slapen, Gered. SLA pen. Ik veeg mijn twee vingers naar beneden. SLA opsommingsteken Werkwoord, sliep, H. Geslapen. 1 rusten van het lichaam en van het bewustzijn. Tilde als een roos, een marmot, een os heel vast. Ergens, een nachtje, over slapende er nog eens goed over moeten nadenken, alvorens uitsluitsel te geven. Slapende rijk worden zonder iets ervoor te doen. De slaap des rechtvaardigen tilde en welverdiende slaap genieten. Hij geeft af en toe wat tildes voor het woord slaap door. Waarom hij dat doet, dat weet ik niet. Dat vindt hij vast heel mooi. Uh, ik loop nog even naar beheer toe. Geen slapende honden, zie bij pijl 2. Niet waakzaam zijn. Ik zat wat te tilden bij die cursus. Nou, ik zoek hem even op met mijn vinger. Beheer. Knop. Zit links onderin. Ik doe hem dubbel. Slapen. Terugknop. Ik veeg naar rechts. Nederland. Prisma Woordenboek Nederlands. Engels. New Oxford, American dictionary. Kijk, nu slaat hij dat aanknopje over. En als ik soms een keer naar links veeg. Knop. Engels. Oxford. Dik knop. Vereenvoudigd Chinees Engels. Knop. Vereenvoudigd knop. Spans. Aan. Nederlands. Prisma woordenboek Nederlands. Ik veeg naar rechts. Aan. Knop. Hij staat nu aan. Je kunt ook meerdere woordenboeken selecteren als ik het rijtje woordenboeken even langsloop met naar rechts vegen. Spans. Vervoligt Chinees Engels. Knop. Engels. Oxford Dictionary of English. Knop. Engels. New Oxford American Dictionary. Nou, de New Oxford American Dictionary, die wil ik er eigenlijk ook wel bij hebben. Uit. Knop. Hij ziet dat het uitlabel is. Dat labelen loopt soms niet helemaal. Ik denk dat ze wat verschillende soorten knopjes gebruiken met vlaggen of andere mooie nationale tekens daarin. Ik tik hem dubbel. Engels. New Oxford American Dictionary. Ik ga even kijken of die aanstaat, dus ik veeg naar rechts. Koreaans, ja. Engels, New Koreaans. Engels, en Ja, nu wil hij die aanknop schijnbaar niet geven. Ik weet niet waarom, maar ik ga hem er maar even dat als ik op een uitdubbel tik dat die dan aangegaan is. Uh, ik ga terug naar Lotterij 29. Slapen, terugknop. Slapen terugknop. Slapen, woordenboek. Terugknop. Ik heb daar nu rechtsboven een gereedknop en linksboven een woordenboekknop. Bij de gereedknop ga ik terug naar het mailtje. En bij het woordenboekknop... Doe ik even dubbeltikken woordenboek. nu. Koptekst. Ik veeg naar rechts. Gered. Knop. Prisma woordenboek Nederlands. Context. a n Werkwoord. Ik beheer. Knop. Zoek op het web. Knop. Nou, het Engelse woordenboek heeft hij nog niet gezien. Ik ga naar greet. Wat listerrecorder greet. Hoi. Ga ik even een zin voor laten lezen. Als ik wil gaan slapen, hoor ik vaak mail binnenkomen. Met bij wijze van spreken mijn laatste energiemompel ik dan tegen Siri dat niet storen. Onderstreping, onderstreping. Als ik wil gaan slapen, hoor ik vaak mail binnenkomen. Met bij wijze van spreken mijn laatste energiem. Mom... Energie. Nee, dat schrijf je in het Engels anders. Ehm... Uh... Kopieer. Taal. ik doe even naar woorden als ik wil. Wil, dat kennen we in het Nederlands en in het Engels volgens mij. Ik doe hem even dubbeltikken. Om slapen gekopieerd. Dat slapen, vindt hij dat hij dat nou moet kopiëren? Onderstreping onder, als ik wil gaan slapen als ik wil. Ja, die doe ik dubbeltikken vasthouden. Wil geselecteerd. En ik weet niet zeker of het Engels een woordenboek teralisme. maar... Tekens. Gaan kijken. Taal. Wijzig. Ik draai naar wijzig. Definieer. Ik veeg één keer omhoog naar definiëren. Tik dubbel. Wil woordenboek. terugknop. Ik wil woordenboek terugknop. Ik veeg naar rechts. Wil kopgered. Knop. Wil. M. Wil. M. Ik hoor echt niet wat hij daar zegt. De M. Een wens om iets te doen of te bereiken. Een sterke, een zwakke tilde hebben. De vrije tilde ziet bij pijl rechts vrij. Zijn goede tilde tonen laten zien dat men het goed bedoelt, bereid is om te doen wat wordt verlangd enzovoort. Waar een tilde is, is een weg als de wil er is, is er altijd wel een mogelijkheid om het. Een... Kijk, hij geeft die tildes weer voorbeeld. Ik veeg naar rechts toe. Iemands laatste. Zijn testament. Iets tegen zijn tilde. Tegen zijn zin. Uit vrije tilde. Uit vrije verkeer Iemand te willen zijn. Doen wat hij verlangt. Ik kan het met de... Hoe graag ik het? twee. Belang. Zaak. Oms hemels tilde. Ter willen van de kind. Om de kinderen. 3. Genoegen. Voor, voor zoek op het web. Nee, het Engelse woordenboek pakt hij hier niet bij. Ik dacht dat Willem ook wel bestond in het Engels. Maar het kan dus zijn dat. Uh, uh, soms heeft hij wat tijd nodig om te downloaden voor woordenboeken. En zo af en toe. Um, pakt hij hem wel snel. Ja, dat zal weer des-Apples zijn. En met. Uh, uh, totaal onduidelijk wanneer die hoe, wat en wanneer je download. Ook zonder balkjes of wat ook. De andere die ik even wil noemen, nog is zoeken op het web. Batterij 88 de... Knop. Ik ga een kom ik weer in de mail. Hoi. En ik ga even. Als ik wil gaan slapen, hoor ik vaak mail binnenkomen. Met bij wijze van spreken, mijn laatste energiemompel ik dan. Nou, bij wijze van spreken wil ik dat... hebben, dus ik selecteer. Kopieer. Niet. Daarmee even Tekens. Woorden. Als ik wil gaan slapen, hoor ik vaak mail binnenkomen. Met wijze van spreken. Laatste, energie. Welk woord wil ik nou hebben? Nou, energie maakt niet zo heel veel uit. Uh, ik doe dubbel tikken vasthouden. Hoi. Als ik wil gaan slapen, hoor nou, ik... Tik ik hem even weg. Zegt hij dat nog, maar ik denk dat hij hem wel goed geselecteerd heeft. Tekens. Taal. Wijzig. Kopieer. Kopieer. Kopieer. Kopieer. Nee, bij alleen maar kopie heeft hij dat niet. Als ik wil gaan slapen, dus, hoor ik vaak even in even dubbel. Komen. ...met bij wijze van spreken mijn taal. ...tekens, woorden, mondel, ik... ...ik, mond, mondel, energie, laatste, laatste, energie. ...mompel ik dan tegen Siri dat niet storen aan moet, tekens. Ik ga terug naar wijzig. Taal, wijzig, selecteer alles, definieer. definieer tik ik dubbel. Energie, woordenboek, terugknop. Verduld. hij heeft het gedaan, hij zegt een woordenboek terugknop... ...dus hij heeft zijn woorden... Definities gevonden. Ik ga nu naar zoek op het web. Die zit rechts onderin. Zoek op het web. Knop. Ik tik hem dubbel. Safari. Slash. Koppeling. Nou, je ziet die pagina's als je goede internetverbinding hebt, die laad echt als een speer. Zo snel krijg ik het op een pc niet voor elkaar overigens. Ik ga even naar kopregels. Containers. Taal. Tekent Woorden. Regels. Kopregels. Ik veeg naar beneden. Advertenties waarom. Essent. Antwoorden. 75, goedkope energie, actiesessie, hoofdgedeelte, energie vergelijken, vergelijk energieprijs, energie direct, En hel levert 700... Nou ja, en zo verder, de rest kun je daar wel raaien. Um, als ik weer terug wil naar mail, dan druk ik op de appkiezer, twee keer op de home toets. Appkiezer, safari, mail, actief, mail, actief, mail, energie, woordenboek, terugknop. En ik pak een greetknop... Listerrecorder, gered, knop. Hoi. Oftewel, ik vind dit gewoon echt mooi. Zo, dat was het verhaal over woordenboeken. Dit was voor mij volkomen nieuw. Uh, ik heb het ook net even zitten uitproberen. Dat zei ik al. En het werkt inderdaad. Uh, ik ga de microfoon losgooien voor uh, commentaar. Nou, dat is voor mij ook volkomen onbekend. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kom ik aan die woordenboeken? Zijn die er gewoon ergens? Roep je die op? Hoe, hoe werkt dat? Nou, dat weet ik ook niet. Um, ik heb wel gemerkt, ik heb zelf een, een, een Nederlands woordenboek... Uh, volgens mij was dat nou van... Ik weet niet meer welke dat is. Ik kan zo wel even kijken. Een keer erop gezet. Um, maar je zou dus voor de grap eens kunnen proberen op je eigen iPhone... Deze methode volgend, wat voor woordenboek je ziet. Want dit... ja. De, de, ik weet niet of Dirk ook al die andere... Ik neem niet aan dat Dirk een Chinees woordenboek heeft aangeschaft. Dus ik vermoed dat het hier gaat om gratis woordenboeken... die automatisch worden gedownload wanneer je erom vraagt. Dirk zei ook al zoiets. En uh, hoe goed die zijn, ja, oké, okay, dat weet ik ook niet. Maar ik zou zeggen, gewoon proberen. Is er iemand die uh, dit grapje al kende en het ooit al eens heeft uitgeprobeerd? Nee, ik heb het ook nog nooit uitgeprobeerd. Ik, vind het aan het, ik was het nu aan het proberen met het woord slapen... Maar... Of ik heb een, een, een stop gemist, ik weet het niet, maar in ieder geval er staan verschrikkelijk veel woordenboeken. Inderdaad ook Chinees. En uh, uh, het, het begint omdat je dus Nederlands als standaardtaal hebt ingesteld staan. Dat, dat ik denk dat het ook te maken heeft met inter, internationaal onderdeel. Je hebt een onderdeel internationaal toetsen worden en daar hangen er denk ik woordenboeken aan, zeg maar dat dat zo werkt. Dus hij staat gewoon op Nederlands, op je Nederlands toetsport en dan hangt hij dus het Prisma-woordenboek van Nederlands eraan als eerste item. Um, maar vervolgens ben ik dan in het Nederlands woordenboek en dit, dat knopje wat bij mij nog niet gedefinieerd was, wat bij Derek uit uh, heet. En vervolgens uh, geeft hij, uh, als je daar dan op klikt, geeft hij... Uh, um, uh, nou ja, heeft hij het boek geselecteerd, ge, zeg maar? Dan ga je, ja, wat je moet doen, ga je terug. En dan zegt hij nog steeds: geen definitie gevonden van het woord. Nee, je moet dan volgens mij weer helemaal terug uh, en helemaal opnieuw eerst um, een woord selecteren. Um, ik, ik ga dat zo ook even bij mij nog proberen. Uh, uh, even naar Nens. Volgens mij, moderator 2 zie ik, dus Nens is er ook nog. Uh, wist jij dit, Nens? Had jij dit alles uh, uitgevogeld? Ik heb dat definiëren, heb ik inderdaad al eens gezien en gebruikt, maar op de Mac. En uh, hier doe ik het nu en daar staat inderdaad dat het Nederlands Prisma woordenboek kan downloaden. Ik heb het nog niet gedaan, dus nee. nee. Ja, jij zei het in, in ons gesprekje al. Dit, dit, uh, zit dit dan ook in de rotor uh, als je met de Mac aan de gang gaat? Nou, ik, euh, ik moet je weer een, een antwoord schuldig blijven. Ik heb het gewoon een keer gezien en dacht, nou daar heb ik toch niks aan. Uh, dus uh, vandaar. Maar ik heb nu het Nederlandse Prisma woordenboek via beheer aan het downloaden en ik kijk nog eventjes. Oké, okay, um, zijn er nog meer mensen die uh, hier iets uh, over kwijt willen? Ja, ik heb het uh, gisteren met uh, Dirk geprobeerd. Toen ging het ook niet erg goed. Uh, dat knopje aan en uit. Ik, ik, ik dat toen had dat toen niet gedefinieerd, hij had dat toen ook nog niet gedaan. Maar ik heb begrepen dat als je dus op dat knopje uittikt, dat het, dat het dan aan komt te staan. Dat, dat is, nou ja. Maar uh, en, en komt, komt zo'n boek dan op je pc? Of uh, sorry, op je iPhone? Of uh, moet je het elke keer van het web halen? Ik vermoed dat het eenmalig gedownload hoeft te worden. Hij zal wel ergens kijken. Moeten we misschien eens even op internet zoeken daar iets over? Ik heb ook geen idee. Astrid, weet jij hoe, uh, hoe uh, Dirk hier uh, achtergekomen is? Hij zei dat het ook in IOS 6 al zat. Dus dat hij wist het kennelijk al. Nou, ik heb er nog nooit iemand over gehoord en volgens mij ook nog nooit in het, uh, in het forum iets over gelezen. Ik blijf het ook bizar vinden, want die uitgevers van woordenboeken, dat zijn commerciële jongens. Ik heb hier op mijn pc een, uh, een middelgroot vandalen woordenboek staan. Dat heb ik gewoon moeten betalen. Het was niet zo vreselijk duur. Maar ik herinner mij nog van jaren geleden toen ik nog niet zo heel lang aan de pc was, dat ik inderdaad eens een keer zo'n Prisma woordenboek op zeven diskettes of zo gekocht heb. Dat toen 300 of bijna 400 gulden. Uh, dat was natuurlijk 20 jaar geleden, dus inmiddels is dat allemaal wel wat goedkoper geworden. Maar dat ze dus die informatie gratis beschikbaar stellen, ik kan me dat niet voorstellen. Er moet ergens een addertje onder te... Of... Uh, ze zijn incompleet of uh, zodanig dat je er niet zoveel aan hebt. Maar het is uh, op zich interessant om dat eens uit te zoeken. Ja, inderdaad. Oh, ja, ik had mijn iPhone ondertussen even aangesloten. Uh, want ik heb inmiddels uh, in, uh, zeer ondemocratisch besloten om de laatste, uh, het laatste verhaal van Dirk over de bol.com app... Um, Zoek en scan om die maar uh, te verplaatsen naar volgende week of over 14 dagen. Want we zijn alweer dik over onze tijd. Uh, zoals Dirk ook al zei, hij heeft hem al een keer behandeld. En uh, wat hij nu wilde laten zien was het bestellen. Dus, uh, en dan heeft uh, Nens, moet het namelijk volgende week alleen doen. Dan ben ik er namelijk niet. Dus dan kan zij het misschien doen of uh, uh, iets, uh, we moeten maar even zien. Uh, we gaan in ieder geval eerst nog even door over deze app. Uh, want ik heb nog niet uh, de laatste keer de microfoon vrijgegeven voor mensen die nog uh, op een aanmerking hebben over de woordenboeken. Ja, nou, ik wil graag zo graag weten hoe dat met dat aan en uit zit. Nou, weet je, het kan zijn dat, uh, kijk, de knop zal wel veranderen. En het zou maar zo kunnen, maar dat vertelt Dirk niet, dat hij dus op het moment dat de knop aan stond hem ook weer gelabeld heeft en hem toen het label aan heeft gegeven. Ja, ik vind het een beetje raar, want inderdaad, ik. Ja, heel laat, sorry. Ik heb een zeer... Nou ja, ik was een beetje te laat, maar ik heb het dus zonder je uh, over aangedaan. En uh, ik ga naar beheren en ik krijg daar inderdaad alle woordenboeken en woordenboeken Prisma Nederlands daarboven. Ik uh, heb die gedownload, er staat een uh, downloadwolkje achter, zeg maar. En vervolgens heb ik even mijn uh, iPad aan en uitgezet en nu doet hij het gewoon. Ja, dus het kan zijn dat je. En dat, dat, ik heb dat ook wel vorige week in het uh, vraaguren ook al geroepen. Bij sommige van die dingen kan het gewoon heel verstandig zijn als het niet goed werkt om gewoon een keer je iPhone uh, aan en uit te zetten. En eventueel even een koude start te doen met de thuisknop en de, de vergrendelknop. Als er niemand meer iets heeft over deze app dan gaan we naar het volgende onderdeel van de chat. En dat zijn uh, de vragen die tijdens de chat zijn opgekomen. En eventueel uh, de dingen die van de week uh, langs zijn gekomen waar iemand iets over kwijt wil. Ik begin eerst even zelf. Um, ik hoor Lotte uh, heel veel klagen over het feit dat het zoekveld in de agenda gewoon niet goed meer werkt. En dan heeft ze het over de gewone agenda. Zij is namelijk sinds de verandering uh, in de agenda in IOS 7 uh, in plaats van de volkalender gewoon weer de gewone agenda gaan gebruiken. Herkennen jullie dat probleem in zoekvelden en vooral dan in het zoekveld van de gewone agenda? IOS 7 agenda. En blijf stil. Laat ik mijn vraag dan anders stellen. Gebruiken jullie wel eens het zoekveld in de gewone IOS agenda? Nee, dus denk ik. Vanwege het feit dat niemand antwoordde. Nee, ik gebruik uh, dus uh, het zoekveld nooit in de agenda. Ik ook niet. En uh, sowieso gebruik ik die agenda niet zo heel veel. Maar ik doe het liever met Outlook. Maar uh, nee, kan je daar niet wijzer in maken, denk ik. Jammer. Nou, dat was in ieder geval een vraag die, uh, die dus bij ons hier van de week speelde. Ik geef de microfoon even los voor mensen die, die uh, een vraag hebben of die uh, iets uh, kwijt willen over uh, deze Apple Week. Nou ja, ik heb uh, Van Dirk die uh, podcast gekregen, uh, die hij met listrecorder opgenomen heeft en die krijgt de extensie KAF. En volgens de Goldwave zou je die moeten kunnen omzetten naar MP3. Maar ik, en het enige wat mij lukt, dat is een geweldig ruis produceren. Je kunt ze dus inderdaad wel omzetten, maar uh, je kan helemaal niks horen. Dus ik vraag me af, uh, als je ze niet in de iPhone leest uh, en op de computer, kun je ze dan ook met een enig programma omzetten naar het programma dat het doet? Ja, ik gebruik zelf van de firma NCH uh, Switch. En dat is een... Uh... Uh, er zijn twee, een gratis versie van en een, uh, een, wat, uh, uh, een koopversie die wat uitgebreider is. Daar kun je dus heel veel verschillende formaten naar verschillende andere formaten omzetten. Dat heb ik ook gedaan, want mijn, mijn uh, programma waarmee ik, uh, ik uh, audiobestanden verwerk, dat is Sonar. En die kon dat volgens mij ook niet. Dus ik heb het CAF-bestand eerst naar een gewoon WAV-bestand omgezet met Switch. Um, ik zal. Ik weet niet of jij zelf uh, ook ooit um, programma's op je computer installeert afzit. Anders zouden we dat misschien eens met uh, Tandem kunnen doen. Het, het voordeel van dat programmaatje Switch Sound Converter is dat... Um, stel, je, hebt, je zit in, in, in de lijst met bestanden en je, je pijlt naar dat CAF bestandje. Dan druk je op de applicatietoetsen, dus uh, rechts... Links naast de rechter control en dan krijg je Convert with Switch Sound Converter en dan kun je hem heel snel en heel makkelijk converteren naar een ander formaat en ook aangeven in welke map die moet komen te staan. Ja, ik heb Switch al een hele tijd in gebruik omdat ik zo nu dan M4R bestanden wil maken. Ik heb de gratis Ferry volgens mij. Lukt het daarmee? Ja, want ik heb volgens mij ook de gratis versie, dus daar lukt het mee. Nou, dan, dan, dan was mijn verhaal bijna overbodig, maar misschien voor anderen wel. Nou, ik vind het een fantastisch toeltje om, om even snel audiobestanden om te zetten. En ik moest voor Lotte een videobestand omzetten en toen ging je even Prismo downloaden. Dat is ook weer zo gratis iets wat erbij hoort en dan kun je ook ineens allerlei videoformaten converteren. Ik vind het, uh, het is een handzaam programma, hij is snel... En uh, nou, je hoeft eigenlijk niet eens zo heel veel te weten om het gewoon, om ermee te kunnen werken. Oké, okay, dus dat wat het te converteren betreft. Uh, zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over hun ontdekkingen van deze week in IOS 7? Nou, niet zozeer over dat, maar ik wil nog heel even terug op de ING-app. Uh, die grenzen in bedragen, die komen volgens mij overeen met de bedragen die ook voor je pinpas gelden. Het is in feite eenzelfde iets als een pinpas natuurlijk. Met mijn pinpas kan ik ook geen 15.000 euro uit de, de muur flappen. Nee, maar je kan natuurlijk met uh, in, in winkels en zo kun je wel meer in een week kopen, denk ik, dan dat je met die app kan overschrijven. Dat weet ik wel zeker, als je maar voldoende saldo hebt. Dat is aan dagafnames uh, gerelateerd. Ja, en wat je misschien ook eigenlijk bedoelt te zeggen is, maar dan zou het saldo vrij laag zijn, is het geldopname die je zou kunnen doen buiten je... Uh, buiten je eigen bank. Hè? Dus als jij bij de Rabobank geld op gaat nemen met je ING-pas... dan is dat een maximum van 250 euro in dag per dag. En ik zou me wel kunnen voorstellen dat die limiet er bijvoorbeeld in zit, ja. Bruno, dat bedoelde Nick. Dank u. Oké, okay, jongens. Ik had ook nog een, uh, iets... iets um, ik weet niet of ik dat al eerder heb verteld. De nieuwe weer-app van Apple zelf, daar hebben we ook al even naar gekeken. Maar wat mij ineens opviel, dat ze daar heel summier het woord van onder of op... Uh, ook soms uh, uh, op en ondergang nu hebben geplaatst. Voor de mensen die daar nog zelf geen app voor hebben, die kunnen dat dus nu gewoon ook vinden in de standaard weer app. Ja, dat klopt. Dat heb ik van de week ook gezien. Uh, toen ik erachter kwam dat, uh, dat de tornado's ineens weg waren. Wat je begrijpt, ik bedoel, Die waren ook ineens uh, bij mij natuurlijk. En die kwamen, ook heel raar. toen ik met mijn, uh, met mijn plaatsen uh, ging spelen. Dus met de pagina's 1 tot de hek verschillende plaatsen erin staan. En toen begon hij bij uh, uh, zeg maar het lokale weer ineens um, tornado's te roepen. Terwijl hij daar niet mee begon. Meneer in Stans, dus ik startte de app op. En toen had hij het niet over tornado's. Maar ik ging dus langs de verschillende plaatsen. Want ik vind het wel fijn dat het nu uh, vingertje op, vingertje neer is. In plaats van uh, drie vingertje links of naar rechts. Dat vind ik over vooruitgang. En toen kwam hij dus uh, inderdaad met de tornado's. En, uh, ik heb het inderdaad even laten gaan. En uh, nu is het dus weer goed. En toen zag ik inderdaad bij de... Details, dus waar je ook de regenkans ziet en zo. En dan zie je ineens uh, op, ja, uh, dat zal de zon inderdaad wel zijn. Ik had zoiets van, oh, dat zal de zon wel zijn. Maar uh, ja, dat is inderdaad wel handig. Die tornado's, ik had dat als grapje twee weken geleden in de podcast willen laten horen. En toen waren ze bij mij net verdwenen, want ik had de hele week hier in de polder een tornado. Ja, ik, ik heb zelf wel een Sunrise Sunset appje ook, want dan zie je nog wat meer. Maar uh, voor, voor uh, algemeen gebruik is, uh, is dat tijdstip natuurlijk eigenlijk wel uh, genoeg. Nou, ik heb niks ontdekt, maar uh, die, die zon op ook niet. Is dat een. Uh, details, is dat een apart item? Want ik zie wel verwachting per uur of verwachting per dag. Maar details heb ik nog nooit gezien, tot nu toe. Uh, je gaat naar de details als je um, uh, helemaal bovenin. Als je daar dubbel, dubbel optikt, dan zie je veel meer. Ik zal het even laten horen. Scan een map, Beerman. Vijf apps. Even kijken, ik hoop niet dat dit te hard is. Context. Tekstveld. Weer. Ik open weer. Weer. Lelystadhaven. Bewolkt. 20 graden. Vrijdag. Maximum 20. Minimum 13. Ik doe even niks en nu ga ik gewoon wegen. Verwachting per uur. Nu. Bewolkt. 20 graden. 17. Overwegend bewolkt. 19 graden. 18. Overwegend bewolkt. 19 graden. 19. Bewolkt. 18 graden. 19 uur 8. Onder... Ja, dus ik veeg gewoon en daar is hij dan. Twintig. En dan kan ik Zeven gewoon doorvegen. Dieren. Maar ik heb dus verder niks gedaan. Niet op details of weet ik veel wat. Ik heb hem gewoon gestart en ben gewoon horizontaal van links naar rechts gaan vegen als dit. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, eh, daarna, eh, dus we horen het inderdaad. Komt. Dus zodra je op 19 uur, want dat is de tijd dat de zon zo'n beetje ondergaat, dan gaat hij dat zeggen. Onder of zo. Is het goed begrepen? Ja, hij komt er gewoon tussen. Ja, onder. Ja, het komt er gewoon tussen te staan tussen 19 en 20. Nou, Dan weet je het dus niet heel precies, maar wel ongeveer dat het ergens tussen 19 en 20 uur is. Nee, nee, nee, geeft het heel exact, hoor maar. 19 uur 8, onder. Hoor je wel. 19 uur 8, dat geldt dan voor hier. Dus hij, ik veeg nog terug. 19, bewolkt, 18 graden. Ik veeg nu één keer naar rechts. 18, overwegend oh, bewolkt, sorry. 19, bewolkt, 18 graden. 19 uur 8, onder. 20 Bewolkt. En dan dat komt het in graden. Dus het is uh, exact op de minuut nauwkeurig. Oké, okay, dan had ik dat even gemist. Sorry, dat is helemaal duidelijk. Ik wil nog een opmerking maken over het berichtencentrum. Uh, ik bedoel het toegangsscherm. Dus als er een bericht binnenkomt, uh, dan heeft hij erg veel moeite om uh, het scherm wat fatsoenlijk uh, te lezen. Uh, dat wil zeggen dat hij, uh, ja dat hij eerst het laatste bericht noemt... en dan gaat hij de hele riedel af die er nog staat. Soms doet hij dat en soms doet hij dat niet. En ja, Dat, dat is toch wel uh, behoorlijk vervelend. Ja, ik heb, uh, ik heb een iPhone 4... en ik weet nog dat toen iOS 7 net uit was... Dat, uh, Daan was dat geloof ik die echt uh, spijt als haar op zijn hoofd had... want die vond dat zijn iPhone 4 wel echt een heel stuk trager was geworden. Ik riep er nog vrij ik merk niks... Maar ik moet hem toch wel een beetje gelijk geven. Want ik heb soms toch best meer moeite met het ontgrendelscherm dan in iOS 6. En zeker het opstarten van apps zijn trager geworden. Nou, de, de geruchten gaan dat zeer binnenkort 7.03 uitkomt. En hopelijk zijn daar weer wat van dit soort issues veranderd of vervangen. Uh, verbeterd moet ik zeggen. Of het wordt nog erger. Nou ja, het, het is uh, het ligt een beetje aan de app die je start. Er zijn van die apps, daar merk je niks aan. en Anderen uh, doen er heel lang over om tot zichzelf te komen. Waar ik de grootste moeite mee heb, echt op het problematische af, is uh, Facebook. Nou vind ik het niet zo erg want ik vind Facebook echt een ramp. Maar daar moet ik soms echt een halve minuut wachten na een keertje naar rechts geveegd te hebben, wil het item worden uitgesproken en dan zit mijn scherm ook echt helemaal vast. Je kunt er niet voorbij, je kunt niet terug. Uh, je moet gewoon maar wachten tot hij er weer is. Dat, dat is echt iets van uh, de Facebook app na iOS 7. Ik kan dit alleen maar beamen. Er zijn hier mensen met een, een hogere uh, iPhone, dus de 4S of de 5 die Facebook gebruiken en die dit herkennen? Of juist niet? Uh, het is wel iets trager. Niet zo trager als Ruud zei, maar het is niet optimaal, dat moet ik er met hem eens zijn. Ik vind het ook instabieler geworden, want je wordt zelf gewoon uit een app geflikkerd, als ik het zo mag zeggen. Om redenen die ik niet begrijp. Zit ik een verhaal over Ajax ah, te lezen en word ik eruit gegooid? Nou, zou niet moeten mogen. Ja, misschien zit er een Feyenoord fan bij jou in de buurt te hacken. Uh, wat voor iPhone heb jij, Piet? Ik ben een Feyenoord fan, dus dat zou de reden kunnen zijn. En ik heb een iPhone 5. Oké, okay, maar blijkbaar heb, ja, de 5 is natuurlijk ook een snellere, een snellere iPhone. Dus het zal wel uh, ermee te maken hebben dat hij uh, op de een of andere manier heel hard moet werken. Nou even nog een kleine aanvulling. Uh, op iPad doet hij het gewoon goed. heb ik een, uh, ook een iPad 2, dus dat is niet zo bijzonder. Er zit alleen wat meer geheugen in. Misschien dat dat geldt, uh, scheelt, zou kunnen. Maar op die iPad heb ik er dus geen last mee. Alleen op de iPhone Vier met acht gigia ja. is ook niet zoveel natuurlijk. Maar ik, nou, ik maak er geen drama van, want nogmaals, ik vind Facebook toch een ramp. Dus ik zit er zo weinig mogelijk op als het kan. Ja, ik kan het inderdaad helemaal beamen. In die zin dat als je uh, dat uh, schermpje hebt waar je eigenlijk het meest in ziet, uh, de, de meest recente berichten van uh, heb uh, nieuwsoverzicht heet dat, dan is het met name in die vier, vijf eerste onderwerpjes waar je langs moet. Uh, vriendenberichten sturen, foto's. Uh, ja, je hebt daar nog wat van die standaard knoppen zitten. Daar kom je niet voorbij. Ben je eenmaal in je berichtjes, dan gaat het allemaal wel weer redelijk. Maar die knoppen, dat is echt een ramp om daar voorbij te komen. En verder vind ik ook een heel groot nadeel dat als je in de app kiezer, uh, ja ik ben met mijn familie een beetje tegenwoordig on-speaking terms op Facebook, dus dan moet ik het af en toe toch eens doen. Uh, als je aan, naar het, uh, bijvoorbeeld als je in de app kiezer staat, dan staat er dus Facebook actief zoveel nieuwe onderdelen. En om die nieuwe onderdelen dan tevoorschijn te krijgen... moet je dus gaan kijken bij meldingen. Je moet kijken bij uh, verzoeken en je moet kijken bij berichten. Want daar zouden ze kunnen staan. Maar dat geeft hij dus niet aan. Vroeger was het zo dat er dan een knopje was met meldingen... en dan stond er zoveel nieuwe. Dan denk je, oh, dan moet ik die dus even aanklikken. Want daar is blijkbaar iets nieuws te lezen. Dus wat dat betreft is hij er ook uh, slechter op geworden. Ja, mee eens. Dat klopt allemaal. En nou dacht ik dat dat op de iPad ook weer anders was. Maar dat zou ik moeten nakijken. Want ik geloof dat op de iPad die knoppen wel melden dat er nieuwe onderdelen onderstaan. Maar dat, ja, dat moet ik uitzoeken. Dat weet ik niet meer. Goedemiddag. Dit is Paul Erkens. Ik ben een nieuw lid in deze kamer. Het is me net gelukt om uh, bij jullie... Paul, het, het laatste stukje viel weg. Uh, ik hoorde je zeggen, het is me net gelukt bij jullie. Ik weet niet met welk device je uh, deze kamer hebt betreden. Uh, wat wij nog wel eens merken, dat de iPhone geeft nog steeds wat problemen geeft bij TC Conference. En als je je Mac gebruikt, dan is het verstandig om uh, uh, de, de, de, zeg maar de talkknop iets langer uh, te laten werken. Uh, voordat je, uh, zeg maar een, een seconde langer dan dat je bent uitgesproken. Goedemiddag trouwens en leuk om jou weer eens te horen, jongen. Tijd geleden. Ja, goedemiddag. Um, daar zal ik even rekening mee houden, want ik heb hem inderdaad vrij strak ingedrukt nadat ik uitgesproken was. Ongeveer zo kort erop. Ik zal hem nu een seconde langer laten lopen. Dit is hem helemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, dankzij Ruud van der Velden uh, ben ik uh, in deze room uh, bij kunnen schuiven. En Astrid heeft me ook al eens een keer gevraagd uh, of ik uh, het niet leuk zou vinden om eens langs te komen... En Ruti zei van joh, ze zijn nou bezig en luister eens mee. En ik had iets van nou. Ik zeg hoe lang duurt het? Ja, nog geen twee minuten. Ik help je wel. Dus nou, ik zat erin. Ik vond het uh, leuk. Ik denk, goh, en helaas uh, is de podcast voorbij. Ik uh, was vanmiddag weg van huis. Maar nu ben ik er weer. Dus uh, ja, wellicht dat ik één uh, deze weken nog eens een keer mee uh, kon praten. Als iemand. Uh, ik denk dat ik iets nuttigs te vertellen heb. Zijn er weer eigenlijk Mac gebruikers in de... Ja, die zijn er. Ja, ik, ik denk jou kennenden heb je zeker nuttige dingen te vertellen. Uh, in principe doen we in dit vraaguur eigenlijk alleen maar de iPhone en de iPad. De Mac niet. Ik denk dat als we de Mac erbij zouden betrekken dat we onze baas liever moeten aankijken om nog wat meer tijd te vragen. want. Het, het, op de een of andere manier lukt het ons nog steeds om. Uh, want er staat in principe maar een uurtje voor. Maar je ziet, we zitten nu alweer uh, tegen half vijf aan. Um, lukt het. Uh, de, de, op de ene of andere manier, ja. Uh, er gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En ik vind dat zelf helemaal niet erg, want ik vind het hartstikke leuk. En, ja, misschien wordt het ooit nog eens een, een, een, ook een mech-uur. Maar vooralsnog is het voornamelijk iPhone wat hier uh, rondgaat. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, mocht er ooit een keer behoefte zijn uh, dat ik wat uitleg. Want uh, de Mac is in, in wezen de machine die ik de hele dag gebruik. En um, ja, ik ben er zo intens mee bezig dat ik, uh, ik draai ook Windows op de Mac. Um, ik heb een hele kleine home server. Gewoon een klein machientje waar alle pc's uh, hun data kunnen halen. Met een heleboel audio erop. Um, dat is ook een hele kleine Mac mini. <coughs> en uh, ik moet eigenlijk zeggen, ik, ik draai geen Windows meer. Ik heb nu ook de tcconference.app, die staat ook uh, te draaien op de Mac. Ik was heel blij te zien dat dat kon. Dus uh, als er ooit uh, iemand behoefte heeft wat, wat meer informatie mail gerust ...dan uh, val ik wel even binnen en uh, zal ik vertellen wat ik weet. Maar goed om te weten dat het in principe alleen iPhone is. Ah, je zegt hier iets van, even kijken, ik, ben, uh, ik heb zelf ook een Mac... ...en daar heb ik ook net een aantal bijdragen van anderen op gedraaid... Um, en, ik, ik wilde dat toch zeggen, dus dat kan ik nu meteen ook nu zeggen van uh, Nens en, en Dirk en ik, die, die kletsen dit uur altijd vol. Maar ook Dirk heeft dat vaak geroepen en, en wij ook van als jullie iets leuks hebben, een leuke app die, die, uh, waarvan je het leuk vindt om hem zelf te bespreken. Je bent altijd van harte welkom, want anders horen jullie alleen maar onze stemmen steeds en dat gaat denk ik toch op den duur ook vervelen. Iedereen kent ongetwijfeld wel een aantal van jouw podcasts, dus we weten hoe je het doet. Dus je bent altijd welkom om een bijdrage te leveren hier in het Bartje uh, ik, ik ben trouwens heel nieuwsgierig. Jij zegt de TC Conference app ook voor de Mac. Uh, Nens, luister jij even mee? Of wist jij dit al? Het is gewoon... Is dat de TC Conference via de Safari of is het een aparte app? Bij mij is het een... Um... Ja, het werkte via Safari, maar daardoor kreeg ik dus een zip te downloaden. En die moet je dan op je Mac uitpakken. Daar komt een .app bestand uit. Dat heb ik gemoved naar mijn Applications Map. En van daaruit heb ik hem gedraaid. Alleen je krijgt dan in mijn geval wel de melding dat hij van een Unidentified Developer is. En dus moet je hem even expliciet openen. Niet met VO-spatie, maar met vo Shift M. Ik zal maar zeggen met Windows Shift F10 of rechtermuisknop contextmenu. En dan uh, één keer naar beneden en dan uh, kun je hem alsnog uh, openen. Dus ja, ik ga via Safari, maar um, ik heb het appje eerst moeten installeren voordat ik in uh, Safari uh, verder kom. En daarna, ik heb de ding ook op mijn iPhone geïnstalleerd, dus nu kan ik uh, ja, eigenlijk van beide apparaten in de room binnenvallen, als ik dat zou willen. Is dat een antwoord? Ja, dus het, hetgeen wat je hebt gedownload is wel het appje en niet de, de Java uh, app, zeg maar. Eerlijk gezegd, heb ik niks van de Java app gezien. Want ik had de Java Runtime Environment, die heb ik er al op zitten. In verband met een ander programma wat ik, wat ik gebruik. Um, die app, is dat een Java ding dan, bij jou weten? Want ik heb nu dus, kijk, zonder dat ik de app had gedraaid... <coughs> kon ik op klik hier drukken op de website wat ik wilde, maar dan kwam ik niet in de room terecht. En sinds ik het appje heb gedraaid, ik heb daar niet verder naar gekeken, alleen wat gegevens ingevuld, um, kan ik via Safari, um, via het knopje, via de link klik hier, in de room komen. En daarmee kan ik jullie dus horen. Maar ik kan je niet vertellen of het nou een Java appje is of niet, want zover heb ik er niet aan gekeken. Hoe, hoe herken je het Java appje um, eigenlijk? Ja, je moet het uh, appje dus wel hebben. Uh, dat is overigens ook voor PC-gebruikers. Je moet het eerst wel installeren. Wil je klik to enter the room uh, kunnen doen? Dat hij ook echt wat doet. Ja, ja maar zoals het bij mij ging, kon ik dus op klik to enter the room drukken wat ik wilde. Uh, totdat ik het appje ging downloaden en ook heb uitgevoerd, uh, deed die link niks op de site. En waar heb jij uh, uh, dat appje gevonden, Paul? Nou, dat kwam eigenlijk gewoon vanzelf uh, naar boven drijven. Op het moment dat ik uh, ik was de instructiepagina aan het lezen en dan had je daar ineens een downloadlink. Als ik, uh, uh, zeg maar, klik hier to enter the room op mijn Mac uh, uh, intik, dan is die slimmerik uh, die start uh, Fusion op en dus mijn virtuele Windows. Dat vind ik op zich wel heel knap, maar dat wilde ik dus eigenlijk niet. In mijn geval heb ik uh, Fusion niet um, als integrated geïnstalleerd, maar als more isolated. En dan um, zou je zien dat de. Een, nou, dan is er eigenlijk geen samensmelting van um, de Mac-kant en de Windows-kant. Dus als ik nu op een URL druk, dan opent die gewoon in Safari. Klik ik op een ander soort ding, dan opent die in het bijbehorende programmaatje. Via een, een faal-associatie. Uh, Um, dus dat, ik denk wel dat je dat kunt uitzetten, alleen weet ik niet uit mijn hoofd waar je dat moet vinden. Uh, anders dan tijdens de installatie, seem more seamless of more isolated. Oké, okay, nou dankjewel. Dat is in ieder geval weer iets uh, om even naar te kijken. Um, voordat we nou in allerlei technische uh, dingen terechtkomen, wat ik trouwens best wel interessant vind, maar dat een beetje buiten de scope van dit vraaguur gaat, uh, uh -huh. gaan we dit even, in ieder geval het vraaguur even afsluiten. Ik bedoel, uh, dat is voor de opname, dus voor mensen die daarna nog even willen blijven hangen, natuurlijk altijd prima. We gaan dus nu naar het laatste onderdeel, de valreep. Heeft er iemand nog iets voor de valreep? Nou, ik wil toch nog eventjes doorgaan op uh, de langzame apps, of tenminste de apps die langzaam... Uh... Gaan. Uh, Ruud heeft ook Streetlift, pro, net als uh, verschillende andere mensen. Uh, ik had er al last van in iOS 6, dat hij ook blijft hangen en dat, dan hoor je helemaal niks en op een gegeven moment dan moet je maar afwachten wanneer hij los schiet. En ik heb het uh, nog ook uh, weer in iOS 7, ik heb hem er afgegooid en weer opnieuw opgezet. Het lijkt iets beter te gaan, maar hetzelfde geintje, dat doet Twitter ook. Ik weet niet of mensen met een iPhone 4 daar ook ervaring hebben. Ja, ik gebruik ook Tweetlist en heb ook een iPhone 4. En ik herken het wel, maar het is vooral... Ja, ik ben niet zo'n sociaal mens. Dus ik vergeet nog wel eens naar, uh, naar Tweetlist te kijken. En dan na een week of zo denk ik, oh ja, even... ...Tweetlist Pro openen... ...en dan is hij inderdaad heel traag en heel langzaam... ...maar dan is hij dus bezig om de tijdlijn weer te vullen... ...dus alle tweets binnen te halen... ...en als dat eenmaal gebeurd is... Dan, dan heb ik eigenlijk geen probleem. Dan loopt hij gewoon goed. Ja, dat is precies uh, wat het is. Hij is wat traag als het gaat om het binnenhalen van, uh, van tweets. Dat was hij onder zes ook al volgens mij. Dus dat verschilt niet zo veel. En ik, ik merk geen verschillen. In ieder geval in zeven uh, dat hij nu uh, nog trager is dan dat hij al was. Dus dat... Uh... Nee, die ervaring heb ik dan toch niet. Nee, ja, nou ja, ik heb hem er inderdaad even afgegooid en er opnieuw opgezet. En uh, nu lijkt hij wat minder traag. Het kan ook zijn dat die, uh, dat die uh, tweets die in het verleden sta, zijn, hè, dus, uh, hij laat uh, iets van 3000 tweets of zo, uh, uh, kan, die, kan die hebben. Uh, dat is inderdaad om, hè, die versie is inderdaad gekomen in OS6 nog, uh, dat, dat er heel veel tweets kunnen uh, opgeslagen kunnen worden, zeg maar. Um, en uh, vanaf dat moment is het inderdaad trager uh, geworden. En ik heb het idee dat omdat ik nu eraf heb gegooid en er opnieuw op heb gezet, dan staan er nog niet zoveel op. En omdat hij daar wat sneller uh, is. Dus ja, wat mij betreft uh, hoeven zoveel iets niet, zeg maar, uh, hè, dat die, uh, die erop op laat staan van het verleden. Maar goed, uh, ik, ik, uh, ik ben gelukkig dus niet de enige, dat is eigenlijk de bevestiging die ik wil hebben. Het, het gek is, of gek, maar uh, er zou eigenlijk een mogelijkheid moeten zijn om een soortje van die tweets eraf te gooien, want hij kan inderdaad maximaal 3200 hebben. Dat is natuurlijk onzin, uh, want uh, of je hebt ze al gelezen, of je hoeft ze niet meer te lezen. Dus Wat ik bijvoorbeeld bij de Cube, wat ik uh, op mijn pc gebruik uh, doe, is uh, als het er meer dan 4500 worden, dan gooi ik die buffer leeg en dan vult hij hem zelf alweer uh, met de meest recent dat kan voor zover ik weet, bij tweetlist niet. Maar misschien kan Tom daar zijn licht nog over laten schijnen. Nou, misschien is dat dan wat refresh ding wel. Als je uit je account gaat, dus back, en dan staat er uh, hè, uh, edit, en dan je accountnaam, uh, uh, add account, en dan refresh. Misschien doet hij Dat ding dat wel. Dat moeten we dan eens proberen, want ik, uh, ik ben het helemaal met, met Ruud eens. Het is, het is zo'n lange lijst waar je eigenlijk nooit never, weer wat mee doet en uh, uh, heel makkelijk verwijderen door bijvoorbeeld verticaal te vegen... wat je met een in een lijst met mails kan, dat werkt volgens mij niet. Ik ga het nu niet proberen, want ik ben er volgens mij ook alweer in een week niet meer in geweest... Dus uh, uh, laten we eens proberen dat wat Inge zegt en kunnen we eventueel er volgende week op terugkomen. Um, ik ga weer even naar Nens, ik blijf je lastigvallen. Wie, uh, hoe zit dat trouwens? Jij hebt de Twitter-app vorige week besproken. Hoe zit dat op de tijdlijn van de Twitter-app? Kun je daar op een gegeven moment uh, tweets weggooien? Zover ik weet gooien geen tweets weg. Uh, eentje die ik wel voor volgende week op de lijst heb staan is zeg maar het sowieso, het, uh, het opschonen van de. Uh, cash, zeg maar, van de, van de iPhone. Um, Zo'n clean-up dingetje. Uh, misschien zou dat wat uitmaken, maar nee, niet dat ik weet dat je een, een Twitterbericht uh, zomaar kan uh, verwijderen, nee. Ja hoor, dat kan wel. Uh, of het met die apps allemaal kan, weet ik niet. Maar je kunt uh, een door jou geplaatste tweet sowieso verwijderen. En in uh, de Cube kun je inderdaad uh, buffers gewoon weggooien, leeggooien. En dan komen de meest recenten wel weer terug. Maar uh, je kunt ze wel degelijk eruit gooien. Overigens ben ik uitermate nieuwsgierig naar die clean-up appjes. Want uh, zelfs, of uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, nou ja, met met name in mijn geval, ik heb een iPhone met maar 8 gig en dan heb ik inderdaad, uh, kijk ik wel eens bij die uh, gebruiksinstellingen en dan zie ik dat er een paar gig weg is aan, aan apps en aan andere troep, maar daar zit dan ook zo'n overige en dat is ook bijna een gig en ik denk dat dat heel veel troep is. Ja, we hebben alles gemerkt dat dat ook ontstaat wanneer er een, een software download voor je klaarstaat. Um, want dat probleem heb jij al eens eerder gehad. En daar had toen mee te maken. Als ik me goed herinner. Ik neem aan dat jij al wel 702 hebt geïnstalleerd. Ja zeker. Ja die heb ik. Uh, inderdaad het klopt. Als je, uh, ik kan me nog herinneren. Met de overgang van 5 naar 6. Toen was ik op een gegeven moment bijna 2 gig kwijt. Aan onduidelijke zooi. Dat is nu uh, een, een stuk minder. Ik geloof iets van 700, 800 meg of zo. Maar ja. En nogmaals, als je maar 8 gig hebt, is elke megabyte er 1. Dus wat ik, wat ik kwijt kan, wil ik graag kwijt. Dus ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Nou, oh, Nens, dan ben je in ieder geval al zeker van één luisteraar volgende week. Oké, okay, uh, mensen. Uh, nog iemand iets voor de valreep om 10 over alle 5. Jij had het in de podcast 82 over een koude start. Met de aan-uitoets en de home-toets gelijk ingedrukken. Uh, ik kon het niet helemaal meekrijgen. Kun je dat nog een keer heel kort uitleggen? Ja, er zijn verschillende manieren voor een koude start. Maar wat ik meestal doe, ik zet eerst, eerst de iPhone uit. Dat is dus de, de vergrendelknop een aantal seconden ingedrukt houden. En dan roept hij op een gegeven moment uh, zet uit. dubbel en dan gaat hij uit. Dan moet je een seconde of nou, zeg maar een kleine halve minuut even wachten. Dan druk je de, de thuisknop en de vergrendelknop tegelijkertijd in en die houd je een seconde of twintig ingedrukt. Daarna laat je de beide knoppen los, dan wacht je even een paar seconden eventueel. En dan druk je gewoon kort, een seconde of zo, op de uh, vergrendelknop om hem weer op te starten. En dan uh, heeft hij dus echt een koude start zoals ik dat noem. Wat ik wel doe voordat ik hem uitzet, gooi ik dan wel eerst even de apkiezer leeg. Ja, de koude start. Ik weet ook niet of het een soft en een harde Volgens mij heb je alleen maar een koude start niet. Maar inderdaad, dat is de vorige keer te sprake geweest. Dat heb ik ook direct op Blink Magazine gezet. Gewoon als omschrijving. Dus die vind je onder de iPod, iPad... Wat, iPhone tips. En ik heb ook die van Embraer van vandaag, de tekstbestandje. Dat heb ik even heel snel in de translate gegooid van de Google. Dus die staat er ook op. Dus in het Nederlands met een bronvermelding naar de Engelse versie. En als ik tijd heb zal ik die nog een beetje bijwerken. Maar dat heb ik even bij Blink Magazine opgezet. Oké, okay. uh, dat was de, de hard reset. Uh, nog iemand iets voor de valreep? Ik vraag me eigenlijk af uh, waarom je de app-kiezer zou leeggooien voordat je een, um, uh, een koude start gaat maken. Is, is daar een reden voor? Ik ben gewoon benieuwd. Nee, er is niet echt een reden voor. Uh, de, de apps blijven in de app-kiezer staan als je een uh, koude start doet of een hard reset. Dan blijven die apps gewoon staan. Dus het is eigenlijk meer een gevoel zo van... Ik gooi eerst alles uit, uh, alles weg uh, en, en dan de, de, de hard reset. Dus Dat is het eigenlijk, Paul. Oké, okay, maar dit zo horende heb ik dan toch nog wel even een vraagje. Want ik was eerlijk gezegd wat verbaasd over deze wijze van koud starten. Uh, ik dacht dus inderdaad dat dat mogelijk het verschil was. Dat dan de apps ook allemaal zelf uit de app kiezen zouden gaan. Want ik had ook wel eens ontdekt dat ze er gewoon in bleven. Maar wat ik dus gewoon doe is heel simpel. Je zet hem uit zoals uh, Tom net heeft beschreven. En dan wacht je dus inderdaad eventjes om te weten, zeker te weten dat hij ook echt, zeg maar, de boel afgesloten heeft. En de officiële manier om hem dan weer aan te zetten, en dat lijkt mij toch ook een koude staat, is dan volgens mij een seconde of vijf, zes op de vergrendelknop drukken. Dan komt het appeltje in beeld, dat hoor je niet. En dat moet je dus gewoon, ja, ook weer niet al te lang doen, want dan gaat hij weer even zo vrolijk uit. Maar ongeveer vijf, zes seconden, dat is net een mooie tijd. En dan komt hij op een gegeven moment na een seconde of dertig vanzelf tot leven. Dus ik vroeg me even af wat dan de verschil, het verschil is tussen deze methode en de methode die Tom net heeft beschreven. Ja, ik heb dit ook maar van internet. Dus ik, ik vermoed dat dit het verschil is tussen een hard en een soft reset. Maar helemaal zeker ben ik daar niet van. En ik ben dan, als hij echt vastloopt, en dat heb ik... Ik had dat bijvoorbeeld gisteren, het leek net alsof iemand constant die... Thuisknop ingedrukt hield. Dus hij ging. Uh, hij hoorde van alles en ging iedereen. en uh, van alles bellen. en dat ochtends om kwart over zes. Dus dan doe ik echt zo'n keiharde. hard uh, uh, reset. Uh, ik, ik weet het niet, uh, Bruno. Um, het belangrijkste is dat. natuurlijk dat. wanneer je een, een probleem hebt. of wanneer er een, een rare vastloper is. zoals ik net vertelde. Dat, dat je hem daar weer uitkrijgt. En of je dan een soft of een hard reset. moet gebruiken. dat, dat is dan. ja. Uh, weet ik ook niet. Ik, ik heb geen idee. We zouden op internet moeten gaan zoeken om jou daar een fatsoenlijk antwoord op te kunnen geven. Wat ik altijd begrepen heb van de soft reset, dat is eigenlijk heel simpel. Als die dan uh, aan is, dan kun je gewoon een keer of zes, zeven, acht, negen achter elkaar heel snel op die ontgrendelknop drukken. En dan gaat die dus een soort soft reset doen. Ik weet niet waar ik dat vandaan heb, maar dat werkt dus ook. Dan gaat die gewoon eventjes uh, stoppen en dan... Uh, komt die op een gegeven moment weer terug in je scherm vergrendeld en dan kun je hem gewoon weer uh, ontgrendelen. Hoef je zelfs de simpin uh, niet in te voeren als je die uh, zou hebben. Ja, dat, uh, dat, uh, dat trucje, dat heb ik inderdaad een keer uh, een, hè, een, een, een zijwaarts uh, uh, onderwerp op het Josforum uh, gehoord. Volgens mij was jij er toen ook bij. Het herhaaldelijk indrukken van de... Gegrendeld toets. veroorzaakt volgens mij dat voice-over zichzelf reset, niet zozeer de telefoon. Sorry jongens, ik heb even iets gemist, maar er kwam een telefoontje uh, uh, tussendoor. Ik moet even naar beneden. Uh, dus ik wil het gewoon toch even afsluiten. Uh, het vraaguur, tenzij iemand nog iets heel dringends heeft, dan moet Nens, moet jij het even overnemen. Nee, oké, okay. goed. Mensen, dan wou ik jullie weer hartelijk bedanken voor jullie belangstelling vanmiddag. Uh, volgende week, ik heb het al een paar maal gezegd, zullen jullie het alleen met Nens moeten doen? Uh, over 14 dagen ben ik er weer. In ieder geval tot dan. En ik wens jullie allemaal een goed weekend. En tot, wat mij betreft, tot over 14 dagen. En wat het vragen u betreft, tot volgende week. Movement